Op een van die zonnige zomerdagen, waarvan ons land angstvallig het geheim bewaart, hebben Suske en Wiske en Lambiek hun tent opgeslagen aan de waterkant. Het kampeerfestijn wordt opgeluisterd door... regengeplekken. Van de vroege morgen tot de late avond. Waarom slaap jij met opgestoken vinger, Lambiek? Wel, uh, uh, omdat ik anders nat word. Ik hou mijn vinger in een lek in de tent. Een lek? Hm, dat zal ik gauw herstellen. <tie> Moet je niet denken dat Lambiek of Suske aanbiedt om dat gat te stoppen? Ik kan me hier buiten nat laten regenen. De mannen van tegenwoordig. Niks waard. Wat? Die auto is lelijk geslipt op die natte weg. Lobiek! Suske, vlug, er is een auto-ongeluk gebeurd. Neem de verbandkist mee en een lantaren. Kom, kom, kom mee, Suske. S Sla de helft van mijn deken om, Suske. Anders word je kletsnat. Ja, bedankt. Daar, daar, daar ligt de bestuurder. Hij is aan zijn hoofd gewonnen. Kom, kom, kom met de verbandkist. We moeten hem naar onze tent brengen. Is benen, Zuske? Ho, ho, ho. Even. Die man moet eerst deskundig verbonden worden. Daar is het je veel te donker voor. Die secantaren geeft veel te weinig licht. Wel, nee. het gaat best. Zo, zo. Eerst een snel verband. Oh, zie je nou wel. Je bent Zuske aan het inswachtelen in plaats van de gebonden. Vooruit, til hem op. Dan dragen we met z'n drieën naar de tent. Oh! Ja, wat een We zijn er bijna. Hou jij de tent open, Whiskey? Kom maar. Pas op. Laat oh. de stumper niet vallen. Goed zo. Leg hem ja? maar neer. Als ik hem zo eens bekijk, dan heeft hij veel weg van een zeeman. Is dit? Tilles, ik geloof dat hij wat wil zeggen. De sukkelaar ijlt. Ik zal hem een slaappoeder toedienen. Kom, geef vlug een glas water om het in op te lossen, Whiskey. Water genoeg. Ik hoef het gras alleen maar even buiten de tent te houden. En het zit vol regenwater. Zo, de slaappoeder erin en dan... Wat heb je dan, Biek? Drink wat. Het gaat alweer. Oh, Ik kreeg het ineens te benauwd. Hoe hij zegt het? Wat zou hij toch bedoelen met die letters? Mijn kist. Ze wil mijn kist stelen in de rode auto. Hij ijlt nog steeds. Het lijkt wel of hij bang is dat iemand een kist uit zijn wagen wil stelen. Kom mee, Suske. We gaan we kijken. Kom. Kijk, Wiskendag. Twee mannen bij de auto de gewonnen. Ze hadden er iets uit. Een kist. Vlug hal halambiek met zijn jachtgeweer. Als er nog opschiet. Een keer was het gaan vandoor. is in slaap gevallen. Nu liggen er twee te slapen. Het komt natuurlijk doordat hij dat slaapmiddel heeft uitgedronken bij die woestbui. Daar ligt het jachtgeweer. Ik neem het mee. Dan moeten Suske en ik die kerels maar te lijf. We kunnen die kist toch niet laten stelen? Blijft wisken toch met mijn Ik kan niet langer meer wachten. Ik ga er alleen op af. Halt, schelmen. Zet neer die kist! Die is niet van jullie. Dat gaat jou niet zo, mannetje. Als wij die kist neerzetten, is het alleen om jou een pak slaag te geven. Het klinkt alsof het meenig is. Ik kan maar beter de terugtocht blazen. Oh, daar komt Wiske met het geweer. Ja, waar is Lampiek? Die is in slaap gevallen. Wacht, ik haal de trekker over. Dat ding weigert ook altijd. Dan maar met mijn blote handen. Ik moet Suske redden. GELUIDEN. Nou, Moe. Nou doet hij het vanzelf. Als één zo'n knalletje die schurken op de vlucht jaagt, zal een tweede schot ze misschien laten halt houden. Verdorie! Ze gaan ervan door met de kist! Ik geef hier dat geweer, Wiske. Het schiet een band aan, Geef je weinig kans? De kogels zijn op. Ach, de schelmen zijn weg. We moeten iets bedenken. Van de slapende lambiek en de onbekende gewonden hebben Suske en Wiske weinig hulp te verwachten. Maar de koene kinder zijn gelukkig niet voor één gat te vangen. In het dichtstbijzijnde dorp bellen ze tante Sidonia op... die meteen in de auto springt en te hulp komt. Ze neemt Jerome mee als versterking. Lampik brengt Susken en Wisken ook altijd in de problemen. Hoe moest ik nou ook alweer rijden, Jerome? Een zandweg? Rechts voor op terug? Tot zover klopt het. Maar het is hier wel heel erg smal. Hmm, komt tegen liggen zal achteruit moeten, anders trokken van komen Hij maakt weinig aanstalten De tegenligger is een dwarsligger Die geen haarbreed uit de weg gaat En voor twee elkaar passerende auto's Is er op deze weg echt geen ruimte Het zijn trouwens oude bekenden De dieven van de kist uit de auto van de gewonden En ze maken zich nogal kwaad Zeg eens zondags rijden, Als de blikse mag eruit hè? Of ik zal eens uit mijn kar komen Man is boos. Jerome zal uit auto stappen. Sidonia moet versnelling omhoog zetten. Wat ben je van plan? Heel gewoon. Jerome, kar eventjes oplichten. Kwaaie kerels kunnen doorrijden. Goed gewerkt, Jerome. Als beloning mag je straks met schangnulleken spelen. Een oh. hoe groot zin dat we bij die tent komen... Volgens de telefonische uitleg moet ik hier die bosweg indraaien en dan... Hé, hey, wat ligt daar nou op de weg? Sidonia stoppen. Wij kijken. Het lijkt wel een kist. Is kist. zit iets in. Die krijgt niet open. Leg hem maar in de Dan Die prutsen we later wel open. Je moeten we snel verder. Zonder verdere onderbrekingen bereiken Sidonia en Jérôme de kampeerplaats waar ze hartelijk worden ontvangen door Suske en Wiske. Ze vertellen elkaar hun belevenissen. En Suske en Wiske zijn blij verrast als ze vernemen dat Sidonia en Jérôme de kist van hun gevonden hebben gevonden die kennelijk onderweg door de dieven is verloren. Nadat er voor gezorgd is dat de wagen van het slachtoffer naar een garage wordt gesleept, wordt alles en iedereen ingeladen en zet het gezelschap koers naar huis om daar de zaak verder te bespreken. Ziezo, ik ben blij dat we thuis zijn. Ik zal een dokter bellen voor die arme man. Ik laat hem voorlopig maar hier op de bank liggen. We hebben lambiek boven in bed gelegd. Hij zit er ook nog steeds. En nou moet die geheimzinnige kist nog open. Ja, dat is een karweitje voor Jerome. De kist staat in de gang. Jerome zal maar gang gaan. Bergen jullie ondertussen het kampeergerij op. Zuske, wiske. Doe we. Ja, hoor. Raar geval. De kist is al open. Wat? Zit niks in. Hoe kan dat nou? Waarom zouden die schelmen een lege kist willen stelen? We zoeken het hele huis door. Misschien is de inhoud van die kist wel ontzettend. Nee, nee, geen sprake van. Mijn hele huis overhoop halen zeker. Naar bed, jullie. Ja. Ik blijf hier op de dokter wachten. En als die onbekende bijkomt, is het geheim van de kist zo opgehelderd. Met rust. Dan slaap maar fijn. Jullie zijn vast doodmoe. Terwijl Suske en Wiske zich ter rusten begeven ontwaakt Lambiek eindelijk uit zijn schoonheidsslaapje. Maar de slaapmoeder is nog niet helemaal uitgewerkt... en hij denkt dat hij nog steeds aan het kamperen is. Slaapdronken wankelt hij de trap af... in de veronderstelling dat hij langs de waterkant loopt. Het water dat hij put uit de badkamerkraan... brengt een forse overstroming teweeg... maar Lambiek is zich van geen kwaad bewust. Terwijl Lambiek met zijn gezonde ochtendwandeling in de frisse lucht bezig is spreekt Sidonia met de dokter die de gewonden heeft onderzocht. Wat denkt u van zijn toestand, dokter? Juffrouw Sidonia, die man is er erg aan toe. Hij zal geruime tijd in een toestand van verdoving blijven. U kunt het beste contact zoeken met zijn verwanten. Die kunnen hem dan in een hospitaal laten opnemen. En dan zal ik toch moeten wachten tot hij bijkomt. Nou, in elk geval bedankt, dokter. Wacht, ik zal u even uitlaten. Tot ziens, dokter. Tot ziens, juffrouw Sidonia. Hé, zo... Nu kan ik ook wel een paar uurtjes gaan slapen. Hemel. Wat ruik ik nou toch? Help! Brand! Suske! Wieske Lambiek! Brand weer! Help! Wat brand! Wat is er? Wat Help is de brand? Die rook komt van boven. Oh, de kamer van Lambiek. Oh. Vlug terug naar boven en, en neem de voor mee. We moeten blussen voor het hele huis op brand. De slang kan aan de wastafelkraan. Die val op alles ligt hier vol water. Zie je wel? Het is op de kamer van Lambiek. Hé, hey man, moet je nou toch eens zien? Hij heeft een kampviertje aangelegd, midden in zijn slaapkamer. Kom op met die thuis. Ja, richt hem En spuiten. Oh, oh gelukkig een brandend vuur. Kom zo even. Maar waarom heeft Lambiek er een emmertje water op gezet? Oh, begrijp er niks van. Hier is een Luister. Beste vriendjes, ik heb het water voor de koffie vast opgezet... en ben terwijl ondertussen inmiddels al reeds eventjes ook wat gaan vissen in het vijvertje. Lambiek. Ik heb het door. Hij is natuurlijk nog steeds onder invloed van die slaappoeder... en ik denk dat we nog aan het kamperen zijn. Maar waar is hij dan aan het vissen? In de badkuip natuurlijk. Kom mee voordat het hele huis nog onder water staat ook. Wie gaat er nou vissen in de badkuip? Lambiek. Kijk maar, daar zit hij met zijn hengeltje. Maar lambiek toch? In bad kun je toch niks vangen? Oh, dat denk je maar. Ik heb al een washandje en een stuk zeep aan de haak geslagen. En nu, nu heb ik weer beet. Oh, oh, het moet een hele grote zijn. Het trekt, het trekt harder dan ik. Hij is in de badkaap terechtgekomen. Nou wordt hij vast wel goed wakker. Jawel, maar, maar wat heeft hem dat doen belanden? Wel, uh, Potjandori. Regelt het dan nog steeds? Hé. Hey. Hé, hey, waar ben ik? Zijn we niet meer aan het kamperen? Tja, wa wa wa wat is er gebeurd? Zie je wel, hij is al aardig bijgekomen. Laten we maar gaan vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ondanks het verfrissende bad is Lambiek nog niet zo erg snel van begrip. En het duurt even voordat de hele geschiedenis hem duidelijk is. Maar dan begrijpt hij het ook volkomen. Zo helder als koffiedik. Alleen begrijp ik nog steeds niet door wat ik in het bad getrokken ben. Het beweegt nog steeds in het water. Het lift. Help, help. Het gooit eruit. Wat nou? Oh, oh redder wie zich redden kan. Een zeemonster. Het is geen zeemonster, Lambiek, maar een zeemeerminnetje. Probeer het te vangen, Lambiek. Met mijn schepnet krijg ik haar wel. Ook al heb ik geen visakte. Pas op, Lambiek. Ze gooit een stuk zeep. Te laat wisken. Hij ligt al. Oh, dat laat ik niet op me zetten. Ik krijg haar zo wel. Als Lambiek zegt, kom hier, dan is dat kom hier. Ze klippert me tussen de wingers toe. Ze gelijk langs de trap leren naar beneden. Erachteraan. Oh, ik laat me niet door een halve vis op mijn kop zitten. Ik pak mijn jachtgeweer en. Natuurlijk! Zij is het geheim uit de kist. Ze is eruit gekomen en ze is op zoek gegaan naar water. En nu is ze op zoek gegaan naar haar baas en ze heeft hem gevonden. Oh, kijk maar. Ze zit bij hem op de bank. Ik geloof dat hij net bij komt. Oh, de, oh, de sukkelaar. Hij stamelt wat. Hoor! Mijn redders. Ik kan moeilijk spreken. Breng mij naar het hospitaal. Zorg voor meer min. Vind uitleg in dagboeken en In mijn auto. In... Oh, hij is weer buiten Westen. Maar dat is nogal duidelijk. Ik bel direct een hospitaal op. Wiske, stuur Jerome naar de garage waar de auto van de gewonde is ingesleept En laat hem dat dagboek in de kaart ophalen. Daarmee wordt vast veel verklaard. Jerome spoedt zich op de driewielen van Suske naar de garage. Het ding bezwijkt bij Kans onder zijn gewicht. Maar hij weet toch behoorlijk vaart te maken. Zo'n vaart dat de molens die hij op zijn weg vindt ervan gaan draaien. Bij de garage treft hij slechts een stokoud vrouwtje aan, dat bovendien nog bijziend is ook. Ze houdt je rom voor een uit de kluiten gewassen kleuter op zijn driewielertje. Wel, wel, kereltje. Heb jij geen school vandaag? En wat wil die grote jongen dan, hè? Wil graag boekje uit auto in garage. Ligt jouw boekje in de auto? En, en nou, de baas is niet thuis, maar de madame zal onze flinke broekenman zijn boekje wel laten pakken hoor. Maar, maar eerst een mooi gedichtje opzeggen. Ik hmm. ken alleen van pruimenboom. Nou, doe maar, dat is prachtig. Hmm. Jantje zag pruimen hangen, eieren zo groot, wou plukken, mocht niet, was braaf, kreeg goed vol. Oh braaf! Bravo, bravo, dat is nog eens een mooi gedichtje. Nou, ga nou maar gauw dat boekje pakken. Dat is toevallig. Terwijl Jerome het dagboek en de kaart uit de auto van de onbekende haalt... arriveren de dieven van de kist bij de garage. Ze zien Jerome net met boek en kaart vertrekken... en zij volgen hem naar de lokaliteit waar hij een pint gaat drinken. Terwijl Jerome zitten bij het raam het dagboek doorbladert... fotograferen de schelmen iedere bladzij... met een speciale camera met teleobjectief. Jérôme heeft niks in de gaten. Hij slurpt zijn emmer bier leeg... en rijdt dan in volle vaart op de driewieler naar huis... waar het onbekende net wordt opgehaald door verplegers. Jérôme is weer thuis. heeft spullen opgehaald. Veel nieuws. Ja, even wachten, Jérôme. Wilt u nog iets weten, heren verpleegers? Uh, uh, ja, onder welke naam moeten we de patiënt inschrijven? Wel, uh, verongelukte onbekende of zo. Hè? Oplossing in dagboek. Naam komt straks. Nou, dat, dat horen we dan nog wel, hè? Ja. We, we nemen hem mee naar het hospitaal. Ja, heb je hem? Ja. Wil u even de deur voor ons openhouden? Ja, <laughs> Dank u, dank u. Nou, tot ziens allemaal weer. Hè? Tot ziens en bedankt, heren. Oh, kijk dat arme zeemerminnetje toch eens. Oh. Ze houdt tranen met tuiten omdat ze de baas naar het hospitaal brengt. Het arme ding is uitgeput. We leggen haar op de bank, dan houdt ze zich vanzelf wel in slaap. Laat nou gauw het dagboek zien, Jerome. Vooruit, Jerome, laat zien, jongen. Kom, ik, ik, ik... ik Kom, zal Jerome, geef het aan mij. Jeromeke boek gehaald. Jeromeke vertellen. Is dagboek van Jan van Dieperdalen gediplomeerd duiker. Dat is dus onze onbekende gewonde. Het boek gaat over zeereis van schoener Bottine naar Golf van Thessaloniki, Griekenland. Luister. Vrijdag. Ik ben aan boord als duiker om een gezonken schip te zoeken. Zaterdag. De zee is kalm en ik maak mij klaar om te duiken. Op zondag. Ja? Staat niks in het boek. Maandag wordt al spannend. Ik dook naar het wrak. In het ruim ontdekte ik een zeemeermin. Ik maakte net een foto met mijn onderwatercamera... toen zij door een octopus werd aangevallen. Oh. Oh. Wacht, wacht even, wacht even. Mijn neus krimpt. het. Neus. Hey, verdorie, joh. Hoe moet je nou oh. net op zo'n spannend moment je neus sluiten? Lees verder, man. Nee, neus snuiten op tijd gebeuren, anders krijgt neus een raar model. Jérôme zal nu verder lezen. Ik redde de meermin uit de tentakels van de octopus en bracht haar aan boord. Ze mocht van de kapitein blijven en ik noemde haar Nikki. Zeker omdat hij haar vond in de golf van Thessaloniki. Haha, <laughs> zij is dus een Griekse. Donderdag. Vandaag is het juist een jaar dat ik met Nikki de kermissen afreis. Zij leerde een beetje Nederlands en we kunnen het goed samen vinden. Vrijdag. Oude kennissen kapitein Hanker en stuurman Roer ontmoet. Ze vroegen me Nikki aan hen te verkopen. Nou, weet toen ik bleef weigeren, zijn ze kwaad weggelopen. Vertelt verder dat hanker en roer terugkwamen... boden een hoog bedrag voor Nicky uit naam van onbekende opdrachtgever... probeerde Nicky te stelen. Jan is met haar op de vlucht gegaan, werd door boeven gevolgd... En toen is hij geslipt in de regen en toen hebben wij hem gevonden. Wat is het, Wiske? Ik rik avontuur, man. Grof geld voor dat zeemerminnetje... Daar steekt Niki mij. Ik geloof, geloof dat het zeemanminnetje iets wil um, zeggen. Zeg het maar kleiner. Nikki mij weten wat achtersteekt. Nikki mij vertellen aan kapitein Hanker over Atlanta. Zijn stad op zeebodem. Hij willen mij hebben om ik hem wijzen waar stad onder water zijn. Atlanta, de verzonken stad. Pak de encyclopedie is. Deel 1. Ik heb hem al. Uh, geef hier, geef hier. Nu is het mijn beurt om voor te lezen. Eh, uh, Ateneum, Atje, Atlanta. Ah, Atlanta, naam van eiland dat duizenden jaren geleden in de golf van Saloniki lag. Volgens een legende zou de koning van Atlanta zijn rijk naar de zeebodem hebben laten zinken. Om het te vestigen op een oesterbank. Waarin de parels A van het geluk A A A A verborgen waren. En we weten waar Atlanta stad op zeebodem ligt. Dieven, zij willen parels gaan stelen. Ja, ja, ja dat is zo'n na. Nou, kom zeg, even serieus blijven, hè. Waarom? Je hecht toch geen geloof aan dat verhaaltje, zeker? En waarom niet? In alle tijden hebben de mensen naar het geluk gezocht. En Niki zegt... Oh, kom, loop heen. Die oude Grieken waren geen mosselen die onder water konden leven. Misschien wel. Jerommeke ook lang onder water blijven? Alsjeblieft me nou, hij ook. Wat, wat, wat, wat bewijst dat? Ik kan langer onder water blijven dan jij? <tie> Wedden? Wedden jerommeke langer kunnen onderblijven dan Lambiek? Dat wil ik wel eens zien. Suske, ja? haal twee volle emmers water. Wat wil je daarmee, nou tante? Jerome en Lambiek stoppen niet door hun hoofd in een emmer en wij kijken wie het het lang te volhoudt. Want anders blijven die twee altijd maar ruzie maken over hetzelfde. 25, 26, 27, 28, 29. <tiekt inderdaad> <sargelen dorp johan> <huller> oei, oei, ik zou stikken. <huller> een halve minuut en dan geeft het op. Stil, stil, stil, Jeroen gaat door. Oh, die houdt het ook niet lang meer vol. Nou, hij is anders al een hele tijd bezig. Hij geeft ook geen kick. Straks is hij verdronken. Vooruit, jongens. Haal hem eruit. Ja, uit, Jeroen, gewoon voor water. Had je geen last? <brug> Helemaal niet. Jeromeke direct en leeg gedronken. Oh, valspeler! nooit valspeler. Je bent wel een valspeler. Stil even, stil even. Oh. Er is telefoon. Hallo, Sidonia hier. Eh, Jij ja, hier Sam en Voeters Internationale Financiering. Sam en Voeters. Nooit van gehoord. Uh, nou ja, kijk, wij financieren een expeditie naar de verzonken stad Atlanta om de parels van het geluk te zoeken. Kijk, uh, wij hebben het nodige kapitaal en enkele zware jongens die voor niks terugdeenten. U hebt Nicky en de kaart van de duiker waarop de plaats van het wrak is aangegeven. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, nou, kijk, ik heb een sportief voorstel. U levert ons Nicky of de kaart en wij leveren uw kapitaal om ook een expeditie uit te rusten. We hebben dan bijna een gids en we starten de expeditie gelijk. Tja, wie het eerst al het bereikte bereikt, wint de parels. Zo is de een eerlijke wedstrijd. Maar ja, als u weigert, dan nemen wij natuurlijk... Eh... Andere maatregelen. Ik begrijp het. Laat ons even nadenken. Eh, wij bellen u straks terug. Tot dan. Tot dan. Dat waren Sam en Voeters. Nadat Tante Sidonia alles aan de andere had uitgelegd... was de opwinding niet van de lucht. Ach, Jongens, wat moeten we nu beginnen? Ze willen de paars natuurlijk voor fabelachtige bedragen verkopen. En ze lijken nogal overtuigd dat ze het van ons zullen winnen als we de wedstrijd aangaan. Lambiek bedenk toch eens wat. De voeters die bellen zo terug. Lambiek uh, uh, uh, wil niet denken. Hangt ezel uit. Ah zo, ik hang de ezel uit. Omdat ik niet zo idioot ben om in onderwater levende Griekenlanders te geloven. Oh, Niki, afgezien ja, daarvan. We kunnen Niki toch niet aan die boeven uitleveren. Dat trek ik me niet aan. Als we met elk pond vis dat hier in huis komt zoveel last hebben... dan hadden we vrijdags nooit iets te eten. Oh lang pik! Hoe kun je nou zoiets zeggen? Nicky is helemaal overstuur. Oh kom, kom, kom. Zo bedoel ik het ook weer niet. Toen nou, stil nou maar. Geen vissentraantjes. De grote, brave meneer was maar een klein klein beetje zenuwachtig. Je bent een braaf visje. Toen nou, een uh, uh, meisje bedoel ik. Daar zou je ze hebben. Wat moet ik worden? Nou antwoorden? Uh, uh, Nicky, mij uh, kennen woorden... De Golf van Saloniki, ik u brengen naar Atlanta voor boven zij aankomen. De winnen race naar Parijs. Als we zeker zijn dat we winnen, Sidonia, neem aan. Beloof hun de kaart en bespreek de reglementen van de race. Hallo. Jij bent voeters. Heb u besloten? We nemen de wedloop aan. Jullie krijgen de kaart en wij houden Niki. Akkoord. Dan zenden wij u het wedstrijdreglement. Afgesproken. Tot ziens bij de wedstrijd. Tot ziens. Ziezo. Dat zit rond. Dat wordt een prachtavontuur. Griekenland is mooi en onder water is het fantastisch. Ik ben blij dat je zo opgetogen bent, Lombiek. Ach, Sidoniaatje, ik geloof het maar half. Maar ik gun iedereen een pleziertje. En waarom zou ik er tegen verzetten? Ik ga toch niet mee. Wat? Je gaat niet mee? En dat juist... Alle liefde... toe, Sidoniaatje. Ik wil best een beetje helpen horen als uh, sympathisant. Ik begrijp best dat het spijtig is dat jullie mijn kundige leiding oh, oh. moeten missen. Maar mijn reputatie laat me Bij niet toe. Waar de dat... spelbreker jij? Even kalm blijven. Jeromeke zal woordje met Bieter. Wacht vragen. even, jongens. De post is een super spoedbestelling van Sham en Footers voor Tante Sidonia. Oh, ik ga open, het. Om te gaan. Kom, kom, kom, laat Lambiek maar in zijn vet laat... moren, oh. Dit is veel interessanter. Hmm. Even kijken. Wat schrijven ze? Ja, wacht even. Uh, er... uh, luistert. Ze hebben twee batiscaven opgekocht, dat zijn diepzeeboten. Ze worden naar een eiland in de golf van Saloniki gebracht... en wij krijgen kapitaal om onze boot in te richten. Als de boten klaar zijn, wordt het start zijn gegeven voor de race naar Atlanta. Verdorie. Ja, waar moeten wij onze boot laten uitrusten? Vent met aardige baard, professor Barabas. Professor Barabas is maar al te graag bereid onze vrienden te helpen. En hij heeft hun boot al spoedig ingericht. Kapitein Hanker, stuurman Roer en Zwabber, een matroos, vormen de ploeg van sham en voeters. Ook zij hebben een boot snel uitgerust. Sidonia, Suske, Wiske en Jérôme vliegen naar Griekenland, uitgewuifd door een nargelambiek. Op het eiland waar de boot wacht worden onze vrienden door professor Barabas verwelkomd. Kijk, kijk, dit is onze werf. <lacht> Mooi, hè? <lacht> en die van kapitein Hanker is daar verderop. Ja, je, je kunt hem net zien liggen, zie je wel? Oh. Ja, kijk, en, en hier ligt jullie Batty's Wat vinden jullie ervan? Nou, oh. he? al het materiaal, voedsel en ballast zijn reeds aan boord. Het is een gaaf, Indrukwekkend. Uh, uh. is grote notendop. Ik heb haar de ijzeren schelvis gedoopt. Ik zal jullie een blauwdruk meegeven waarop je kunt zien hoe alles werkt. De rest van de instructie heb ik ook voor jullie opgeschreven. De ijzeren schelvis is startklaar. We, we, we zullen eens gaan kijken hoe ver de concurrenten zijn. Zeg, is dat geen parachute die daar ah? naar beneden komt boven hun werf? Wat zou dat te betekenen hebben? Oh, die, die parachute komt midden tussen hun barakken terecht. Oh! Oh, hoi. Ik, ik, ik geloof dat we aan het vechten slaan. Maar, maar kijk eens, die, die parasitist, dat, dat is lambiek. Die Hoe Komt die nou hier verzeild? Houd hem af! Ik hem oh. ah, ah. oh, dat Houd hem af! Houd Gaat u Houd Houd hem af! Houd hem af! Houd hem af! Houd hem af! Houd hem af! Houd hem ik Houd hem af! Houd hem af! Houd hem af! Houd hem af! Houd hem af! Ik heb direct een vliegtuig genomen, maar ze hebben me boven de verkeerde werf afgeworpen. Oh, Die knullen vielen me aan. Ik ben blij dat ons complot weer compleet is, Lambiek. Oh, daar is kapitein Hanker. Ja, het spijt me ontzettend. Mijn werklieden meenden dat Lambiek een spion was. Nou is dat misverstand uit de wereld. Nou, ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u mijn te tonen. Ik noem haar de Barracuda. Uh, ons schip ligt klaar voor de afwaart. En hoe staat het met u? Nou, ik stel voor dat we morgen de badiscaven te water laten. Juffrouw Sidonia geeft mij de kaart. En de professor geeft het startzijn. En de race naar Atlanta kan beginnen. En zo gebeurt het ook. Alleen hebben onze vrienden één probleem. Op het moment van de afvaart is Jérôme nergens te vinden. Een intensieve zoekactie levert niks op. Dus besluiten ze in vredesnaam, maar zonder hem te vertrekken. Jérôme is vast bang geworden... Niet iedereen durft zomaar zijn leven op het spel zetten. Zoals ik. Stil, hij is een oproep van een professor, professor over de radio. De paracuda is klaar voor vertrek. Ik ga het start zien geven. Hoe ver staat G? Hoe ver? Wij zijn ook klaar. Alleen is Lambiek nu ineens weer verdwenen. Ik vraag Suske hem te halen. Over en sluiten. Ik ga wel kijken. Ik denk dat hij boven is. Haal hem daar maar gauw naar beneden, want ik ben niet van plan... om dit sardineblik alleen te besturen. Boven wacht Suske een onplezierige verrassing. Hij krijgt een forse tik op zijn hoofd van iemand... die er net zo uitziet als... Lambiek. En die figuur heeft nog veel meer kwaads in de zin. Zo, dat eigenwijze kereltje heb ik mooi uitgeschakeld. Hij dacht voor Rimpel echt dat ik lambiek was. Dan vlucht die tijdbom plaatsen... Suske. En dan wegwezen. Suske! Oh, daar komt iemand dan. Ik moet opschieten. Suske! Sidonia heeft Nicky Mai gestuurd om te nee. kijken. Ach, Soeske, wat, wat gebeurt er met gij? Ach, iemand sloeg me neer. Hij kan nog niet ver weg zijn. Nikki, kijk daar. Oh. Dat is Lambiek. Oh, een goede, brave meneer Lambiek naar barracuda roeien. Hij ons in de steek laten. Nikki Mai niet begrijpt. We moeten tante Sidonia waarschuwen en professor Barabas. Lambiek is overgelopen naar de tegenpartij. Oh. Ik kan het niet geloven, maar ik zal de professor inlichten. Hallo, hier is er een Schelvis. Hallo, hier is er een schelvis. Professor Barabbas, hoort u mij? Lambiek is overgelopen naar de barracuda. Hij heeft ons verraden. Over. Verraad van Lambiek? Maar dat is onmogelijk. Dat zweept naar omkoperij. Overtrek niet, Sidonia. Geef het op. Uw leven is in gevaar. Over. Dat kan zijn, maar opgeven nooit. Zarom en twee deserteurs, maar Sidonia zet door. Ah, nee zeker. Dan kent u mij niet goed. Vaarwel, professor, over en sluiten. Ik zet een kapiteinspet op en daarmee ben ik kapitein. Die pet staat u prima, tante. Zit als gegoten. Ja, ja, geen tijd voor vleierij, zuske. Sluit het luik. Wiske aan de dieptemeter, Niki aan de zuurstoftoevoer en ja. ik aan het stuur. We duiken. Riske, geef de diepte op. Nieke moet de zuurstof naar de waterdruk regelen. Diepte 50 meter. Hey, de barracuda heeft nogal wat voorsprong. Ik zie dat bijna niet meer. Op de barracuda spelen zich ondertussen belangwekkende zaken af. De zogenaamde lambiek, die de tijdbom op de IJzeren Schelvis plaatste, verandert door een paar kleine ingrepen in... Zwabber, de handlanger van hanker en roep. Foei, ik ben blij dat ik mezelf weer ben. Het is niks waard, zo'n ezelsmasker en een pruik met zes haren. <laughs> maar je optreden als Lambiek was perfect, hoor. En als ze per ongeluk toch sneller zijn dan wij, dan helpt ze dat niks. De tijdbom zal ontploffen. <laughs> Wat denk jij ervan, Roer? Nou, uh... Het is maar goed dat die cirkels niet weten dat wij de echte lambiek hierboven hebben vastgebonden. <laughs> het wordt trouwens tijd dat we het zaakje hier even snel afhandelen. <laughs> we laten de sluis vol water lopen en dan zal ons lambiek. Die... Hé, hey, hey, wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat is dat? De Mercula slaat op hol. En de boot draait de hol. Ja. En nou slaat hij af. Oh. Oh, lieve help, het is gebeurd! De pomp werkt ook niet meer! Hou oh, het vrijzelijk! En er moet iemand in de sluis zijn! Hou oh, het erg! Een scherpzinnige conclusie van matroos Swabber. Maar hij weet nog niet wie zich in de sluis heeft verschanst. Het is Jérôme, die Lambiek ondertussen al lang van zijn boeien heeft bevrijd. Jérôme, hoe wist je dat die schurken mij gevangen hielden? Jérôme zag Swabber verkleden als Lambiek, had meteen in de gaten. Zaak niet pluis. Barracuda gesaboteerd ligt nu stil. Jeromeke en Lambitske goudduikerspakken aantrekken en ijzeren schuilvis zoeken. Dit is het waterigste avontuur dat ik ooit heb beleefd. Jerome Lambiek, vertel gauw. Zwabber was valse Lambiek. Jerome had in de gaten, heeft Lambiek gered. Barracuda stuk gemaakt, moet nu wel naar boven. Oh, Jerome heeft gelijk... Kijk maar door de Patrijspoort! Oh, de oh, de ja. Barakuna daar... stijgt! Oh. We hebben gewonnen! we! Oh! Oera! Oera! oh. oh, oh, oh dat wij allemaal naar de haaien gaan! Oh, oh. Vergeten. Lambiek heeft tijdbom geplaatst. Is ontploft. Oh, we zakken! We zakken hoe langer hoe dieper. Hemel de zinnetank! Is het vol zeewater, de wand dreigt het te begeven. Kom de zuurstofreserves de sluis in. Dat zal het water buiten houden. Maar dan hebben we niets meer om te ademen. We zullen stikken. Ach, we zijn verloren. Het is stikken of verdrinken. Nee, wij zijn gered als wij Atlanta kunnen bereiken. Wat bedoel je, Nikki? Nou, Atlanta, daar zijn lucht. Over kam van koraalrots duiken en wij stad vinden. Ik zie de koraalrots. Schijnwerpers aan, daar gaan we Lucht in een verzonken stad? Belachelijk Nee, nee vrienden, het is gebeurd Het, het ademen wordt moeilijker oh, Geloof toch wat Nicky oh. zegt, lampiek oh. Je houdt veel van Atlanta, hè Nicky oh. uh, ja, Jawel, maar Nicky mag ook bang zijn ik vroeger woon op Atlanta. De koning en de koningin zijn mijn ouders. Zij mij verbieden ik Atlanta verlaten... want rond Atlanta zwemmen serpentiks. Zij zeeslang zijn die zeer meer minnetjes opeten. Oh. Ik één keer, één keertje ongehoorzaam... serpentiks mij achtervolg. Ik mij verberg in wrak. Jan Dieperdalen mij vinden. En ik nou bang zijn... wij straks weer in Atlanta serpentiks... Mij opeten. Geen. Oh, oh, We hebben wapens om serpentix te bestrijden. Oh. Maar zover komt het niet. De zuurstof is haast op. Het is de bodem, maar het is uh, te laat. Uh, uh, nee, niet te laat. Zijn bij Atlanta. Jullie duikerspakken aantrekken. En uh, Nikki, uh, mij toch uh, kleine sluis uh, gaan. Uh, Hulp halen in Atlanta. Arme oh, Nikki. Daar gaat ze. En ze is zo bang voor die zeeslang. We moeten zien dat we die duikerspakken aan krijgen. We moeten dat wel helpen. Aan, ik ben aan het denken van mijn krachten. Ik, ik, ik help je. Je het te breed om door kleine sluis te kruipen. Suske en Wiske zullen moeten gaan. Het moet lukken, kom op Wiske. En daar gaan onze dappere Suske en Wiske in hun duikerspakken Atlanta tegemoet. En wat ze onder water zien, overtreft hun stoutste dromen. Maar Nicky is nergens te bekennen. Suske en Wiske maken zich ernstig ongerust en vrezen dat ze verslonden is door een eng zeemonster. Plotseling zien ze, bedekt door zeewier, prachtige pilaren uit de zeebodem oprijzen. Eindelijk hebben ze hun doel bereikt, want daar ligt... Atlanta! Atlanta. Ik zie Nicky. Ze is gevangen door een zeanemon En die zit bovenop een krab. We moeten haar bevrijden. Ik neem de zeehannemoon, jij neemt de krab. Maar de zeehannemoon laat haar los. Krap en zeehannemoon zijn mijn vriendjes. Hebben mij teruggebracht naar vader en moeder. Suske en Wiske meegaan. Kennis maken met mijn vader en moeder. En vader en moeder van Niki. Suske en Wiske betreden een hele nieuwe wereld. De ouders van Nikki wonen onder een grote luchtbel. De vissen brengen die lucht van de oppervlakte. De zon wordt vervangen door lichtgevende schelpen. Duikershelmen zijn voorbij de watermuur niet meer nodig. Nikki's moeder is dolgelukkig dat ze haar dochter weer terug heeft. Maar haar vader reageert wat anders. Va uit mijn ogen nagel aan mijn doodskist. Oh, oh. Oh, goed dat je terug bent. Nu kan ik je tenminste wegjagen. Vader, ik vraag hoe om vergiffenis. Ik heb moeder alles uitgelegd. Ach, wat? Het is een heel verhaal, man. Kom hier, ik fluister het je in je oor. Oh. Zou je vader ons willen zet, houden, Vaniki? Of vast wel. Oh, oh, oh het is toch erger dan ik dacht. Je hebt het geheim van de magische parels verraden aan de luchthappende landrotten. Ze moeten zo snel mogelijk terug naar het vaste land. Als je ze nou eerst eens redt en hierheen haalt, man. Hè, dan kunnen we er eens rustig over praten. Ach. Moeder, zij weten vader altijd over te halen. Hij, ijzeren schelvis, gaan ophalen. Ah, wat is dat voor geluid? Oh, De hoornschelp meldt de komst van vijanden, zwaardvissen aan. Doe onderwaterhelm op en laat ons aan de uitkijktoren die boven de luchtpijl uitsteekt gaan en kijken wat is aan de hand. En dat doen ze. Bovenop de uitkijktoren hebben ze een prachtig uitzicht over de bodem van de zee... die weldra verandert in een slagveld. Want honderden en honderden zwaardvissen verschijnen op het toneel... en proberen de luchtbel waarin Atlanta ligt door te prikken. Onze dappere helden weren zich kranig. Maar ondanks hun moed lijkt het een schier onmogelijke strijd te worden. Mijn laatste schot... We zijn verloren. Dan maar met het blote erop. Oh, daar komt mijn vader alweer. Hij heeft een ijzeren schouwvis opgeslip met echte walvis. Wat een gek. Die walvisen dragen onze de Oh, Ze hem neer in de luchtbel. Ik kan die zwaardvissen niet lang meer de baas voor. Er moet wel gauw hulp komen. Daar vader komen met Jeroen. Oh, goed zo. Stijf van in blikjes zitten, Jeroen. Spieren wat ontspannen nu. Zwaardvissjes zullen wat beleven. Hier wat je Kijk, Daar hebben ze niet voor terug. Pak. op. pas op. Oh, die is ook buitenwesten. Dat was de laatste. Kom, die oh. Vrijdag, altijd ongeluksdag voor visjes. Kom, allemaal. Nou, de zwaardvissen zijn verslagen. Nodig vader jullie uit voor een groot diner in ons paleis. Ja. Oh, mm. Dat is nog in een zijn ontvangst, hè? Ho, ho. aardige geluid, die ouders van Nicky. Zeg, uh, Sire Krustax. Ja? Nu u ons toch kent, zult u ons toch wel eens eventjes bij de parels van het geluk brengen, hè? Oh, oh, oh, het spijt me, Lambiek, maar dat is onmogelijk. De watergeest Akenwaks, die de oesterbanken onderhoudt waarin de parels rusten, gaf mij toestemming mij in het land te laten vestigen op voorwaarde dat ik zijn geheim niet verklapte. De parels mogen slechts gevonden worden door hen die waar geluk zoeken en niet enkel parels. Ik kan u dus de oesterbanken niet wijzen. U zult ze zelf moeten zoeken. Wij mogen u niet helpen. Wel, zier uh, daar wij de parels enkel zoeken... om het geluk dat ze brengen met anderen te delen. Dan zullen wij het er toch maar op wagen met onze ijzeren schelvis. Dat is bout gesproken, Van Lambiek. De ijzeren schelvis behoeft nog wel de nodige reparaties... voordat ze de tocht naar de oesterbanken kan ondernemen. Maar tenslotte breekt dan toch het moment aan dat... Nadat onze vrienden afscheid van de luchtbelbewoners hebben genomen... zij de gevaarvolle tocht naar de oesterbanken beginnen. Het is toch formidabel, hè, Whisker? We drijven hier een paar duizend meter onder de zeespiegel... en iedereen kan gewoon gaan slapen. Ja, maar toch alleen maar omdat tante Sidonia de hele installatie bestuurt... en op gang houdt. Ja. Stel je voor dat ze in slaap viel. Ik zal toch maar even roepen. Hé, hey, tante, hoe gaat het? Kunt u wel wakker blijven? Natuurlijk, Wiske. Ik ben wat aan het breien. Breien? <laughs> maar ze moet het stuur toch met twee handen vasthouden? Hoe loopt ze nu dat? Toch even kijken. Eén rechtse, twee afrechse. Drie laten vallen. Eén overslaan. Vier oplaten. Ongelooflijk. Ze heeft de breinaalden tussen de tenen geklemd. Ze breit met haar voeten. Oh, oh. Wat gebeurt er? Oh, we staan zo botstil. We zitten vast in een geweldige spons. Oh hemel, de zwaardvissen vallen aan. Je mekkel lag net te dromen. Toen, bonk, bonk, oh, joh, joh. zal duikpak aantrekken, spons loshakken, lambiek zwaardsardine tegenhouden. Ik zal ze inblikken, reken maar. Pas ze Alsjeblieft op jullie. We kunnen alles precies zien door het raampje. Oh. Jongen, wat een bende zwaardvissen. Juh, juh. Maar Lampiek geeft ze aardig van het toe. Ik geloof dat rond die spons al bijna los heeft. Suske! Oh, kijk! Lampiek is neergevallen! Die twee zwaardwissers spiezen hem aan hun snuit. Ach nee. Nee. Daar voor een vreemd bootje. een bootje. Getrokken door twee zeepaardjes. Kijk. Oh, nee. Daar zit een soort muzikant in. Hij richt zijn heup in. De zwaardwissers zijn geraakt en Lampiek is gered. Oh, goed. oh, Kijk, hij praat met zijn redder. Kon ik maar horen wat ze zeggen. Lambiek komt alweer terug. Hij zal het ons ras vertellen. Wie was die wonderlijke snoeshaan, Lambiek? Dat was Acuwax, de watergeest waar Krustax over sprak. Hij is de baas van de oesterbanken. Oh, dus nu weet je waar de parels zijn. Wel nee, die harpenist zei dat ik eerst moest leren om een vijand te vergeven... voordat ik het geluk zou mogen vinden. Dat betekent dus dat we verder moeten zoeken... Nou ja, Jerome is er ook weer en we zijn bevrijd van de spons. Jeromeke heeft zaklamp aan Schelp van Watergeest gehangen. Kunnen hem nu zo volgen naar Oesterbank. <lacht> heeft achterlicht. <lacht> oh, wat vreselijk slim, Jerome. Ik zie hem. achteraan, tante. Dat is leuk bedacht, maar daar pas ik voor. Hij gaat daar die dolof van rotskegels in. We moeten de Schelpwift maar netjes parkeren en dan onze duikers pakken achter die snuit eraan gaan. Even later is iedereen klaar voor de onderwaterwandeling. Lambiek zet de paraplu erbij op. Hij vindt dat hij in dit avontuur al veel te veel water gezien heeft. Maar dit grapje valt niet erg in de smaak bij de anderen. En er wordt weer druk gekippeld. Zo druk dat ze niet in de gaten hebben dat er een grote octopus verschijnt. Alleen tante Sidonia ziet hem en schrikt zich een hoedje. En kijk, dat is een octopus, hij zal je meesleuren en verslinden. Op. Hij kan inkt spuiten. Hij zal je verblinden. Inkt spuiten kan Jeromeke ook. Zal helm optillen en spuit ervoor voor zijn. Almachtig! Jerome spuit zelf die hele octopus vol inkt. <laughs> hoe kom jij die inkt, Jerome? Jeromeke heeft altijd op inktpen gesabbeld. Zodoende inkt opgespaard. Komt van pas. Kom, we moeten verder. Waar is de watergeest gebleven? Hij is verdwenen in die verlichte grot daar. De Barracuda? Ze hebben hun batiscaan gesteld hersteld. Dus ze zijn weer afgedaald. We moeten eerder bij de oesterbakken zijn. zij. Anders verliezen we de strijd toch nog. Oh, de schelmen hebben ons nog niet gezien. We slippen de grot in en daar vinden we de parels. Uitstekend. Jeromeke en ik proberen ondertussen de tegenstanders af te leiden. Kom, Jerome. We moeten zorgen dat ze ons wel zien. Oh, wat een schitterende grot. En wat een kaaijers van oesters. We beginnen met de grootste te openen. Halt, ik geloof dat de afleidingsmanoeuvre van tante Sidonia en Jerome mislukt is. We zijn hier niet alleen, want daar zijn... Hanker en roer, nu niet meer opgeven. We wagen de sprong naar die grote oester. Wel allermachtig, daar heb je die luivende de ijzeren schelvis. Nu even doorzetten stuur. We nemen die grote oester voordat zij hem te pakken hebben. Oh. Even, hey, wat is dat dan voor een druil, hoor? Acuwax, de waterwassen. Luchthappers... Bezint hier gij begint. de parels uit deze oester zijn slechts een middel om het geluk te verwerven. Hij die ze vindt zal een moeilijke situatie doorlossen. Beslist nu zelf wie dat zal aandurven. Voor mij is geen situatie te moeilijk. Ik wil die parels. Wij grijpen die parels en we zien wel wat er van komt. Kijk, die grote oesterschelp opent zich. Nicky zit erin. En kijk eens wat een prachtige parels. Vrienden. Nicky hebben gezien de barracuda. Nicky vrezen ga je wedstrijd verliezen. En zijn vlug gekomen om hier met geluksparels in Oester te verbergen. Oh, Nicky vurig wensen parels van geluk zijn voor u. En ze u schenken. Ik heb u gewaarschuwd. Nicky zit in de Oester vastgezogen... Als zij de parels verwijdert, zal de schelp zich van eeuwig sluiten en haar graf worden. Dat kan mijn straf zijn voor mijn ongehoorzaamheid. Maar ook wordt voorkomen zodat parels in verkeerde handen vallen. Hier, pak aan Oh nee! Dat overnemen we niet aan. Ja, genoeg gebazeld. Geef op, die baders en vlug. Anders schiet ik. Alle donders! Scharken, ik u de dokter Krieger. pas op. Daar gaat hij Van de eenheid. -en. en van het tweeën. Van het tweeënhalve. En van het. tanker, Werp dat wapen weg of je krijgt je kornuit niet terug. Alle donders! Zwapper heeft zich laten pakken. Nou, nou goed dan. Ik, ik laat mijn geweer vallen, maar... Maar geef ons Zwapper terug. Dan zijn de kansen weer gelijk. Mag hem terug hebben, hoor. Is wel een beetje gerabraakt. Vrienden, als Nicky toch sterven moet hier... dan kan zij de parels beter aan jullie geven. Nicky, dat aanvaarden wij niet. Hoe kunnen die parels ons nou geluk brengen als ze jou het leven kosten? Wij zullen trachten je te verlossen. Als jullie ze dan niet willen pakken, dan gooi ik ze naar jullie toe. Vangen! Oh ja, ja, maar vangen, dat kunnen wij ook heel erg goed vooruit, jongens. Jeroem zal schurken even zwart maken. Inktzwart heeft nog liters. Ah, wat, wat is dat voor een smurrie? Oh, het zit in mijn ogen. Ik kan niets meer zien. Oh, ik heb mijn mond vol. Dit wordt te gek. We gaan. Oh, lieve help, Jerom! Ze zitten van onder tot boven vol inkt. En ze druipen af. Ik geloof dat we de situatie meester zijn, vrienden. Oh hemel, Nicky. Vaarwel, vrienden. Mijn ogenblik is gekomen. De oester sluit zich. Dat mag niet gebeuren. Trekken, Jerome. We moeten zorgen dat die schelp open blijft. Trekken! Dat kan niet. Schelp is sterker dan Jerome. O, dat! lach. Hij is dichtgeklapt. Voorgoed. Nu zijn we drie vrienden kwijt. Nikki Jerome en Lambiek. Het komt allemaal door die ellendige parels. Ik wil ze niet meer. Ik gooi ze weg. Oh, hemel. Er stijgt een witte wolk op uit de parels. En daar verschijnen letters. Wat staat er? Men vindt het geluk niet door het te zoeken, maar door het te geven. Domkoppen die we zijn. Daar hadden we eerder aan moeten denken. Ik moet achter de barracuda aan, met de parels. En als ik niet slaag, zijn Mickey, Jerome en Lambiek verloren. Gelukkig, ze zijn nog niet vertrokken. Oh, daar is Hanker. Hé, hey, Hanker! Ja, wil je me de ogen uitsteken met je rijke winst? Ik zal je leren. Doe geen moeite, kapitein Hanker. We hebben gewonnen, maar het kostte ons onze beste vrienden. Ik weet nu dat het geluk alleen verworven wordt door anderen gelukkig te maken. Hier, pak aan. Ik schenk u de parels. Hoera, we hebben de parels. Nou, he, he, nou, gaan we er gauw vandoor. Nee, nee, dat meisje heeft ons de ogen geopend. De parels moeten terug naar de oesters. En we zullen jam en voeters moeten melden dat de expeditie mislukt is. Veilig terug in Atlanta werd er een groot feest aangericht. Oh, miste, oh, Dat ben ik ongevoegen. blij. Kapitein Hacker oh, net op de test gekomen. Een beetje donker daarbinnen. Maar wel droog. Zeg maar, Dick. Je wilt me toch niet vertellen dat je niet bang was daar binnen in die hoesten. Natuurlijk was ik niet bang. Ik wist toch dat jullie alles zouden in orde brengen. Maar, maar, maar één ding vond ik toch jammer. Wat oh, hè? Ja. Wel, we misten een vierde man om een kaartje te leggen.